EUR Freddy van met het NOS-journaal. Indonesië heeft een boot met 500 vluchtelingen uit Burma onderschept... en daarna door laten varen. De boot voer in de straat van Malakka. Volgens de autoriteiten wilden de bootvluchtelingen niet naar Indonesië... maar naar het buurland Maleisië. Volgens de woordvoerder was iedereen aan boord in leven en in goede gezondheid. De vluchtelingen kregen voedsel, water en medische spullen mee. De afgelopen tijd is het aantal bootvluchtelingen uit Burma en Bangladesh... dat naar Indonesië en Maleisië gaat sterk gestegen... Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente van het land. Het blijkt uit de AD-misdaadmeter. Maastricht is net als vorig jaar tweede en Rotterdam derde. Amsterdam is vooral onveilig door het aantal gevallen van zakkenrollen, mishandeling en straatroof. In de top drie van veiligste gemeenten staan Korendijk, Zuidhoorn en Kapelle. En De veiligste gemeente wordt vanavond bekendgemaakt in het NPO1-programma De Nationale Misdaadmeter. Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis hebben meer Nederlanders plannen om met vakantie te gaan. Meer dan een jaar eerder. In totaal verwachten 10,7 miljoen Nederlanders deze zomer weg te gaan. En dat is anderhalf procent meer dan vorig jaar. Dat meldt het Bureau voor Toerisme. 2,5 miljoen mensen gaan met vakantie in eigen land. En voor een buitenlandse vakantie gaan de meeste mensen, namelijk 1,3 miljoen, naar Frankrijk. In de Amerikaanse staten Texas en Arkansas zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen door tornado's. De wervelwinden bereikten snelheden tot 225 kilometer per uur. In ziekenhuizen liggen meer dan 40 gewonden en vier van hen zijn er slecht aan toe. En de schilderij van Pablo Picasso heeft op een veiling in New York ruim 179 miljoen dollar opgebracht. En dat is een recordbedrag. Het gaat om het werk Les Femmes d'Alger. De koper blijft anoniem. Het vorige recordbedrag werd eind 2013 betaald voor een werk van Francis Bacon. Het was 142 miljoen dollar. Het weer. De komende uren in het zuidoosten nog een bui. Verder geregeld zon. In het noorden meer wolken en een bui. En het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Voor Wassenaar Centrum 5 kilometer. En richting Den Haag op de N44 bij Wassenaar 2 kilometer. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren. Voor de aansluiting met de A2 3 kilometer. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 La ciudad de Toluca Es especializado en la elaboración De este embutido Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas Empresas familiares en varias partes del país Hay una variedad de prestaciones Del juicio rojo llamado así Busco la mosca en el suizo Hola supermercado la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish, on. Get Spanish on the... Hola supermercado la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Spreng preng elon. Prang preng Ola zie. Oladin, Idi, het is pang, ja Ik ben spang, man, het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tango. Bitch, nekker, yo no quiero. Hangen met mensen, scero. Hier, neem een Spaanse troep. hoek nemen spans. Donde staat mijn dinero. Binnen als notjes en tot ziens. Vet veel lente nooit vriend. Los gezellig, donde staan nitos.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 Claro que no, los jóvenes, más chulos del pueblo. Spanso boss soy so, for the host chorizo. Bogatillo con machejo, that is fabajejo. El anus del diablo, that is the costa de eso. El anus del diablo, that is the costa de eso. Yo quiero esmefar. Yo quiero vomitar, yo quiero comer out des is conño tengo conño los restaurantes gitos domingos y oh, costa delsos. los restaurantes gitos domingos y oh costa del de hola supermercado de la bancos por aquí let's get speak Get show get Spanish. show, hola supermercado, Te la bancos por aquí, let's get Spanish. get Spanish. get show, hola supermercado, Te la bancos por aquí, let's get Spanish. get show, get show, hola supermercado, Te la por aquí, let's get Spanish. get Spanish. get Spanish get show Yes, this is a friend I'm sure to to Stage around town and me to make this the sneak music, let's go crazy. Do a song, oh my Every day, yeah. TV Op kanaal 45 on the other side of the street. I knew to the girl that looked like you. I guess that's deja vu. I thought this can't be true. Cause you moved to West LA, or New York to Santa Fe. Wherever to get away from me. We're ready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 I see you smiling Cause I feel so high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 J'étais formidable, une étion formidable.